7 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Een hele Straks in het NOS Radio 1-journaal. De rechtbank in Sint-Petersburg. Die vanochtend een beslissing neemt over de verlenging van het voorarrest... van de Greenpeace-activisten. Maar eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Aan het begin van de nationale hulpactie voor de slachtoffers van de orkaan Hayan... in de Filipijnen is de eerste tussenstand bekendgemaakt. De teller staat op bijna 8 miljoen euro...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 En tot besluit, het weer grijs en nevelig, in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon, tegen de avond in het westen regen en het wordt 5 tot 10 graden. Morgen geruime tijd regen, aan zee tijdelijk een krachtige noordwestenwind, vanaf woensdag kouder, maximaal rond 5 graden en kans op winterse neerslag. Bij de ANWB, Helene de Geest, waar staat het vast? Zoals gewoonlijk, vooral aan de noordkant van Amsterdam en aan de zuidkant van Rotterdam. Daar zelfs nog wat meer dan anders, want er is ook een ongeluk gebeurd op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Het gebeurde bij Pernis. daar zijn alle rijstroken vrij, maar er staat nog wel een file van 6 kilometer. En verder wat meer vertraging dan anders op de A27 van Breda naar Utrecht, tussen Knoopend Gorkum en Lexmond, 7 kilometer. Komt ook door een ongeluk en daar is de linkerrijstrook nog dicht. We gaan straks uitgebreide aandacht besteden. Ook aan de verkiezingen in Kosovo. Die zijn namelijk van het weekend gehouden. Doen we met onze correspondent Joost van Egmond.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 Daar gaat het wel ook over deze zender, over de Filipijnen. Want vandaag is de actiedag van Giro 555. Hier in het Centrum Beeld en Geluid. Een uur geleden werd de eerste tussenstand bekendgemaakt: 7.993.096 euro. Myno Remmers is onze verslaggever bij beeld en geluid hier om de hoek. Myno, dat is de tussenstand van een uur geleden. Hoe doen ze dat trouwens? Gaan ze de hele dag elk uur een tussenstand bekendmaken? Nee, ik geloof dat de eerstvolgende uh, echte meting weer rond de 12 uur is. Want kijk, je moet je voorstellen dat er natuurlijk continu telefoontjes binnenkomen. Bij het telefoonteam wat hier op de trappen uh, in beeld en geluid zit. Maar er is ook een speciale desk... Met ook weer dames en heren met t-shirts met 555. Jullie zijn van de afdeling grotere bedragen, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Wij zijn voor de grotere bedragen. Hier komen ja. mensen met de cheques uh, bij ons afgeven. Ja, en, en, en dus dat moet dan allemaal opgeteld worden. Dus we hebben nu niet een stand, hè? Dat is op 12 uur weer, dacht ik. Om 12 uur komt er een tussenstand, dat klopt, ja. Maar gaat het een beetje dat u zegt, nou... Jazeker, ik kwam hier om 6 uur binnen... en er kwam al de, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders... met een cheque van 100.000 euro. Ja. Dus dat... Uh, op ja. het 6 uur vanmorgen. Dus dat, dat, uh... ja. Nou ja, dat was inderdaad oud-minister Tieneke Nederlandbos, die wij hier net troffen. En behalve die check had ze nog meer geld meegenomen. Laten we even luisteren naar wat zij kwam brengen. Namens de Nederlandse Reders. En ik heb een check net gebracht van 100.000 euro. En daarnaast hebben wij ook nog 250.000 euro... Beschikbaar gesteld voor de school die wij daar hebben en het trainingsinstituut. Want juist op dat eiland Leijten, in de plaatsje Palompon, uh, daar komen wij uh, heel actief altijd uh, zevanende opleiden. Ja, en is de school ook getroffen? Ja, die is ook getroffen. Heel erg kapot. Het gemeentehuis van het dorp is totaal verwoest. De markt die er is, uh, het is vreselijk daar. Ja, ja. Nou, dit is natuurlijk een bedrag wat zo aan de dijk zet: 350.000 euro in totaal namens rederijen die daar ook actief zijn. Ja, ja wij, wij leiden daar officieren op voor de Nederlandse vloot. Dat doen wij samen met het Scheepvaart- en Transportcollege uit Rotterdam. En een van de docenten daar, die is daar nu weer naartoe met een satelliettelefoon. Dus we weten ook precies hoe de situatie is. En kunnen ook hele korte lijnen hulp verlenen. Dus wij zijn daar zelf met voeten op de, op de vloer, zeg maar. Ja. En dat is belangrijk, omdat we de mensen daar heel goed kennen ook allemaal. En u hebt schepen, dat kon nog wel eens van pas komen. Nou ja, dat, dat is ook al gevraagd door buitenlandse zaken. Kunnen jullie eventueel helpen met schepen? Dat moet natuurlijk wel schepen zijn die daar in de buurt al zijn. Ja. Maar daar zijn we ook nog steeds over aan het bellen. Want dat kan naast het vliegen met materiaal natuurlijk zeer helpen. Ja, ja en je kunt in zo'n schip natuurlijk veel meer meenemen dan in een vliegtuig. Alleen je moet wel de haven binnen kunnen lopen, dat soort logistiek allemaal. Nou, er zijn zelfs bedrijven zoals Dockwise die zeggen: wij hebben van die schepen, die kunnen echt de strand op. Uh, dus uh, met dat soort bedrijven wordt nu uh, gekeken of wij hulp kunnen verlenen, ja. Oud-minister Tineke Netel, een bos van verkeer en waterstaat... die hier dus met een dikke cheque kwam. Maar het gaat ook om kleinere bedragen natuurlijk. Inderdaad. Ja, wat is er al binnengekomen bij, uh, op dit, de, deze post? Op deze post, ik denk dat ik nu rond zo'n uh, 400 euro zit. Vanaf 6 uur? Dus, uh, ja, 6 uur zijn we begonnen zijn en uh, gaat eigenlijk uh, best goed. Komt nu ook een beetje op gang, ja. En uh, iedereen uh, geeft dat hij kan missen. Uh... Want vorige week ging het er ook een beetje over... er was een beetje de tendens hoorbaar dat mensen zeiden... ja, Giro 555, ik weet niet of ik het wel ga doen, hè? Ja, dat is een beetje la lastig. Natuurlijk even alle negatieve pers over goede doelen. Maar uh, ik weet zeker dat dit geld gewoon allemaal... ten goede komt van de Filipijnen. Dit blijft niet aan de toe gaan. Wie, wie bellen er nou zo vanochtend? Nou, ik had uh, wat be bekende Nederlanders. Uh, net ook Radio 3. Wacht, oh, daar gaat hij weer. Ik zet hem. Uh, zal ik hem even. Ja, doe maar hoor. Ja, zal ik ja, mee We mee? moeten geen geld missen omdat het brutale verslaggevertje er allemaal tussendoor zit. Goedemorgen, Giro 555. Nou, zo dat gaat dat doen hier doen, door. He? Even kijken wat, er, uh, wat het bedrag is. Ik weet niet of dat ja, zo. Dan oh, we dan moet. 25 euro, kijk hier, wordt weer 25 euro gedoneerd. Ja, dat gaat hier zo de hele ochtend door. Straks komen er ook nog optredens hier in beeld en geluid. Er wordt een gezamenlijke uitzending vanavond ook nog gemaakt hier. Samen met commerciële omroepen. Bekende Nederlanders zullen dus ook plaatsnemen hier in dat telefoonteam. En rond 12 uur vanmiddag zullen we dus horen hoe de stand is op dat moment. En hoeveel... Misschien een miljoen euro er inmiddels bij is gekomen bij dat startbedrag van vanochtend. Ondertussen gaat op de Filipijnen zelf de zoektocht naar de slachtoffers onverminderd door. Tot op heden zijn er bijna 4000 doden geteld. En meer dan 1200 mensen worden nog vermist. Onze verslaggever Matthijs van der Wiel is in de stad Ormok op Leyte. Matthijs, de zoektocht gaat door. Is dat tegen beter weten in? Nee hoor, er worden nog steeds heel erg veel uh, lichamen gevonden. Alleen zaten er al 700, alleen al in de stad uh, Taco, Tacloban. En uh, dat uh, zoeken naar die lichamen, dat wordt vreemd genoeg iedere dag weer wat makkelijker. Vertelde uh, een uh, voorzitter van een team dat hier namens uh, de Filipijnse regering met een bootje aan het zoeken is naar lichamen in het water. Hij zei, ja, ik... Uh, het wordt makkelijker, want het gaat meer stinken. Dus je vindt ze makkelijker. Uh, zo gaat dat hier. En hij had er net uh, weer acht uh, gevonden in het water. Hier in uh, Tacloban, waar ik ben. Niet in Ormok. En uh, in een van de beelden van deze stad, een van de vreemdste beelden... dat heb je misschien wel gezien in de krant of op televisie. Dat was een bushokje waarop heel groot stond... I Love Tacloban. Dat is uh, city branding. Dat zie je hier overal. Die leus. Maar in dat bushokje lag op een bank het lichaam van een vrouw. Dat heeft er tien dagen uh, gelegen. En iedere keer als we er langs reden gingen we kijken. Hebben ze het nou nog niet opgeruimd? Vandaag voor het eerst toen we hier aankwamen in Tacloban. Toen, uh, toen was het weggehaald. Ja, nou veel mensen zijn uh, gevlucht uit de stad waar je op dit moment uh, bent. Weggegaan. Want dat zijn ook de beelden die wij hier in uh, Nederland zien. Maar die mensen die uh, zijn gebleven. Die achter zijn gebleven. Wat doen die. Ja, ze, ze zijn in de minderheid moet ik zeggen hoor, want in de ene wijk, bijvoorbeeld wijk 88 vlak aan de zee, daar is meer dan de helft van de mensen omgekomen en in de wijk erachter is meer dan de helft van de mensen vertrokken. Eigenlijk iedereen die weg kon naar familie elders is ook weg. Die, die mensen die zijn achtergebleven, die heb ik dagenlang een beetje ontredderd tussen het puin zien zitten. Weinig. Ze waren weinig aan het doen, aan het wachten, zich een beetje aan het wassen in een teltje, en dat was het ook wel, maar sinds het weekend zie je wel wat verandering, zie je dat het lijkt alsof de mensen de draad weer een beetje oppakken, dat ze misschien gewend zijn geraakt aan de chaos waar ze in leven, meer bedrijvigheid, je ziet mensen zoeken tussen het puin naar spullen, van naar hun bezittingen, of ze iets kunnen redden en als ze dan iets vinden, dan zie je ze dat heel grondig schoonmaken, dat ene kastje, dat wordt dan afgesopt, dat is dan gered, en vooral hun kleren, alle kleren die gevonden worden, die worden gewassen. Je ziet vandaag overal waslijnen waar was hangt te, te drogen. Um, ze proberen ja, een beetje de dagelijkse routine weer op te pikken. En hoe zit het met de stroom? Want we begrijpen dat er uh, grote problemen waren uh, daarmee. Wordt er al iets aan gedaan? Ja, pas hier kom je erachter hoeveel, hoe afhankelijk je bent van stroom. Eigenlijk doet niks het zonder elektriciteit. Het telefoonverkeer doet het niet. De ziekenhuizen die kunnen niet geopend worden. Niks doet het. Heel erg uh, groot probleem. Het lijkt een luxe, maar dat is het dus absoluut niet. Bijvoorbeeld ook als je kijkt naar dat hongerprobleem. Er zijn genoeg mensen die wel geld op de bank hebben staan, maar er niet bij kunnen. Omdat er geen enkele pinautomaat is die het doet, want geen stroom op het hele eiland. Geen enkele bank is open en af en toe gaat er een bank heel even open en dan staat er een hele lange rij. En daardoor, daardoor hebben die mensen dus ook geen geld om eten te kopen. En daardoor hebben ze honger. Te... En daardoor hebben ze honger waar... ...prioriteit. En het verbaast me, de voortvarendheid... ...waarmee ze slag gaan... ...met het repareren van die stroompalen. Je ziet overal teams van mannen... ...met helmen die palen neerzetten. Over het hele eiland, hele straten... ...zie je waar dan hele rijen met palen... alweer worden neergezet. Binnen een week waren ze daar al mee begonnen, overal... Ik moet er wel bij zeggen, als je ziet hoe snel het gaat, of hoe stevig die nieuwe palen zijn. Alle vorige palen zijn omgeknakt en hoe snel ze worden neergezet. Je vraagt je inderdaad af, zullen ze een volgende orkaan, zullen ze daar wel tegen bestand zijn? Want orkanen zijn er 25 per jaar hier in de Filipijnen. Want ze proberen dus weer het op te bouwen, weder op te bouwen. Dan is er ook altijd een groot probleem, het, het drinkwater, zuiver drinkwater ook. Hoe staat het met het drinkwater? Ja, ik zie steeds meer van die mobiele zuiveringsstations, hè. die worden dan door hulporganisaties hier naartoe gebracht. Um, dat, uh, dat... Dat is wel iets, een grote vooruitgang voor mensen die afhankelijk waren van flessenwater de afgelopen dagen. Gisteren waren we bij een depot waar al die hulpgoederen binnenkomen. En dan zag je een paar van die dozen staan met van die mini verpakkingen water. Van die bekertjes met een dekseltje erop zoals een melkbeker in de kantine. Nou ja, dat schiet natuurlijk helemaal niet op als je tienduizenden mensen hebt die dorst hebben. Maar die zuiveringsstations die worden hier en daar geïnstalleerd. En die kunnen van modderig slootwater kunnen ze zuiver drinkwater maken. Ja, en dat zal een enorme uitgang zijn, want dat is wel echt een van de problemen waar iedereen het over heeft hier. Ze vragen je steeds hetzelfde, food, water en medicine. En dat water, ja, dat, daar lijkt dus wel wat schot in te komen. Matthijs van der Wiel met een beetje vertraging, maar hij kwam luid en duidelijk door. Vanaf de Filipijnen. Straks de Consumentenbond, die de Sint waarschuwt voor valse aanbiedingen van speelgoedwinkels. Elke werkdag, s ochtends van zes tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Maar eerst neem ik u mee naar Sint-Petersburg. Want daar doet de rechtbank zometeen uitspraak over verlenging van de voorlopige hechtenis van 30 Greenpeace-activisten. Om hoeveel activisten het vandaag gaat, dat is onduidelijk. Maar vaststaat dat de twee gearresteerde Nederlanders nog niet aan de beurt zijn. Activisten werden in september gearresteerd omdat ze actie voerden tegen olieboringen in het Poolgebied. We praten erover met David-Jan Godfoy bij de rechtbank in Sint-Petersburg. David-Jan, jij staat al bij die rechtbank. Is er trouwens veel belangstelling voor deze zitting? Ja, sterker nog, ik sta al binnen in de rechtbank voor ja. het uh, zaaltje waar zometeen die, uh, die zitting gaat plaatsvinden. Het staat hier vol met uh, met name Russische media. En uh, in deze rechtbank, de Primorsky stoelt, uh, verschijnen vier... Buitenlanders, dus niet Russen voor de rechter. In een andere rechtbank vandaag drie Russen. Dus in totaal zeven van de dertig uh, opvarenden van de Arctic Sunrise. Die uh, moeten vandaag te horen krijgen of ze altijd niet nog uh, maximaal drie maanden in voorlopige gehechtenis kunnen blijven. Ja, en is de kans groot dat activisten de gevangenis kunnen verlaten? Nou, die kans die bestaat, maar heel erg groot is die niet. Kijk, die rechter die moeten natuurlijk beoordelen of er grond is voor die voorlopige hechtenis, dus voor verlenging, met andere woorden, is er uh, gevaar dat bijvoorbeeld de verdachte het land ontvlucht. Nou, die kans is natuurlijk zeker met de buitenlanders uh, redelijk groot. Uh, dus ja, we weten het niet. We moeten echt afwachten uh, wat, wat de rechter gaat beslissen. Maar er uh, is natuurlijk altijd een, kans, een kansje dat, uh, dat de rechter zegt, ik verlengde wordt is niet, niet klaar vrij in ja. afwachting van het proces. Ja, ik weet niet of er daar ramen zijn in het gebouw waar je staat. Als je een beetje naar het raam toe kan, dan uh, hopen we dat de verbinding wat duidelijker wordt. Want uh, David Jan, wat een grote vraag is, is namelijk wat hun ten laste wordt gelegd. Daar is veel verwarring over geweest. Wordt dat vandaag duidelijk? Nou, dat hoop ik maar. Kijk, Die rechter moet natuurlijk beslissen op basis van een aanklacht. Uh, en uh, die is inderdaad niet duidelijk. Uh, Greenpeace zegt dat wat. Oorspronkelijk ter last is gelegd, namelijk piraterij, dat dan toch steeds in de telastverlegging staat. Terwijl de onderzoeksautoriteiten hier hebben gezegd: van nee, we vervolgen deze 30 mensen op basis van vandalisme. Nou, daar zullen we vandaag waarschijnlijk wel iets meer over te weten komen, maar dat is nu nog niet duidelijk. En de uitspraak van vandaag is misschien ook wel leidend voor de anderen, dus ook als de Nederlanders voor die rechtbank komen. Ja, zeker, zeker als het over de buitenlanders gaat, dus de niet-Russen. Uh, wat die het vandaag te horen krijgen, dat zal waarschijnlijk voor alle anderen gaan gelden. Uh, de twee Nederlanders, Faisa, U Ura Sen en Mannens-Ubos, die komen donderdag voor de rechter. Of uh, woensdag, sorry, voor de, voor de rechter. dat is uh, gisteravond bekend geworden. Dus die, uh, ja, die zullen waarschijnlijk vandaag ook wel weten wat hen te wachten staat. Later vandaag dus de uitspraak. Dankjewel, David-Jan. Helene Geest, de spits. Hoe is die? Die is uh, eigenlijk uh, redelijk normaal. Met de meeste files in de buurt van Rotterdam en uh, aan de noordkant van Amsterdam. Verder wat problemen in het midden van het land. Met name op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lixmond 7 kilometer file. Die file levert veel vertraging op, want de linker rijstrook is daar dicht. Dus verkeer van Breda naar Utrecht kan beter omrijden. Via de, en de borden Nijmegen volgen. Dan rij je over de A15 en de A2 via knooppunt Del. Een trein die in juli van dit jaar nog 99 euro en 99 cent kostte... is nu in de aanbieding bij Intertoys. Van 124,99 euro voor slechts 114,99 euro. Dat noemen ze bij de Consumentenbond een nep-aanbieding. En Intertoys is niet de enige die in de zintijd de kopers voor de gek houdt. Sandra de Jong is van de Consumentenbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Om wat voor nep-aanbiedingen gaat het allemaal? Het gaat om heel veel net aanruidingen, maar waar we specifiek naar gekeken hebben in het onderzoek zijn de prijzen van de speelgoedartikelen. Natuurlijk moet Sinterklaas nu in het land. Uh, dus we hebben 75 prijzen die we ook al in juli hebben onderzocht, vergeleken met de prijzen die nu in de aanbiedingen worden gehanteerd. En dan blijkt dat op één warenhuis naar alle speelgoedaanbieders. terecht een loopje met de consumenten nemen in de aanbiedingen. Ja, uh, want dat zijn ze zijn allemaal. Eigenlijk moet ik eigenlijk gewoon vragen welk warenhuis maakt, uh, maakt er geen zootje van Ja, alleen VD. Dat is natuurlijk een kleinere aanbieder van speelgoed. Maar alle speelgoed dat we daar onderzocht hebben. was ook daadwerkelijk een van voor aanbieding. waarbij de voor uh, nu aantrekkelijker is. Ja, is de prijs in de tussentijd misschien omhoog gegaan? Want u heeft het gemeten in de zomer. Uh, ja. Dan kan het natuurlijk zo zijn dat in Vlaanderen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 Even een tientje duurder is er eigenlijk geworden. Ja, dan komt de inflatiebreking niet helemaal natuurlijk. Nee, dat, dat is zou wel we extreem zijn toegenomen. Dan. Precies, dan krijg je Zimbabwaanse inflatiecijfers <laughs> volgens mij. Ja, ja precies. Um, maar u, u, u onderzoekt dat niet zomaar. U had al een vermoeden dat dit gebeurde. Nou, we hebben het al eerder onderzocht. Gekeken van hoe zit het eigenlijk met die van We hebben een uh, meldpunt, misprijzen, een actie die we daarop voeren. Waar we ook mensen zelf oproepen. Kom eens raars tegen, laat ons dan vooral weten. En um, toen dus zijn we eigenlijk de speugelprijzen blijven hangen. Zo van, wacht even, hier gebeurt er heel veel in laten we dit dus voor de Sinterklaastijd nou letterlijk in de gaten houden. Dus dat hebben we vergeleken met de novemberprijzen. Ja, is dit iets wat volgens uw beleving alleen in de Sinterklaastijd uh, voorkomt... of zijn er ook andere periodes van het jaar waarin er op zo'n manier gehandeld wordt? Nou, dat wordt waarschijnlijk op een grotere schaal gehandeld. Dat bleek uit ons zomeronderzoek. En op Witgoed met name kwamen we toen heel veel tegen. Maar in deze speeltijd, veel kwamen we toen dus in al deze winkels tegen. Ja, en wat gaat u nu doen? Want u heeft het onderzoek gedaan. U heeft de bedrijven aan de schandpaal genageld. En u?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 Nou, ja, zij zijn lief geweest, dus die zoet is krijgt lekkers. En wie uh, staat is de Roe en zij ja. krijgen het lekkers bij de VND. Ah, en daar moet ik afleiden dat anderen de Roe hebben gekregen. Inderdaad, hè. Ja. Goed, mevrouw de Jong van de Consument. En, en nog één ding, trouwens ook een Sinterklaasgedicht erbij? Ook nog een heel mooi Sinterklaasgedicht erbij. Dat valt ook nog naast in deze bij onze de website. Oh, kijk al. Dus wie wil zien wat we geschreven hebben, die kan dat rustig teruglezen bij ons op de website op de Consumentenbond. Mevrouw de Jong, ik dank u wel voor het gesprek. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10, het NOS Radio 1 Journaal. Dat was yesterday en vandaag is het nieuws in Kosovo. Want in Kosovo is gisteravond opnieuw gestemd. Deze keer ging het wel goed bij de lokale verkiezingen. Eerder namelijk, op zondag 3 november, ging het mis... toen stembureaus werden overvallen en de stembussen werden meegenomen. Joost van Egmond is onze correspondent. Joost, dus hadden ze maatregelen genomen. Nogal. Het meest in het oog springende verschil was een enorme politie inzet. Het was echt, de voorbereiding was veel beter. Vorige keer was het toch terughoudend, laten we er vooral geen vesting van maken. Nou, deze keer was dat wel agenten voor de ingang met mitrieurs. Er waren hele convoys van jeeps om de, de waarnemers en natuurlijk de stembussen veilig te kunnen verplaatsen. Kortom, er werd niets aan het toeval overgelaten en ja dus was er ook geen probleem. Nee. Dat zal ook te maken hebben met, uh, met de inzet van Servië. Die hebben enorm veel belang bij het slagen van deze verkiezing. En dus heeft de regering van Servië er alles aan gedaan... om mensen naar de stembus te krijgen. En is dat een of beetje komt, gelukt? Nou, 25 hmm. Ja, 25 procent. Ja, 25 procent... Mensen zijn er heel blij mee. Het wordt echt gevierd als een groot succes. Um, zowel Kosovo als Servië, de Europese Unie, alle internationale waarnemers... die, die zijn hier blij mee. Er werd vooral al niet meer verwacht. Maar ja, is het, is het veel? Dat is een goede vraag. Ja, waarop het antwoord even schuldig moeten blijven, begrijp ik. Maar Servië <lacht> heeft zich er... Uh... Nou, dat, dat vooral, kijk, het probleem ja. is... De, de grote pijn hier is deze mensen die, die willen eigenlijk niets met Kosovo te maken te, hebben. Dus deze... Deze Kosovaarse verkiezingen konden altijd gewoon op een grote boycott rekenen. En nu wil Servië, wil plotseling dat deze Serviërs in Noord-Kosovo wel gaan samenwerken met de Kosovaarse autoriteiten. Ja, dat, dat ligt moeilijk. Servië probeert ze naar de stembus te duwen, eigenlijk zoals het gaat. Maar dat uh, lukt dus maar met een zijn. Maar wat is het belang van Servië uh, dat ze dat nu wel willen? Zij willen een normalisering van die verhouding met Kosovo. Dat is niet omdat uh, Servië plotseling heeft bedacht dat het uh, gezelliger moet worden daar, maar dat is vooral omdat um, de Europese Unie dat als een harde voorwaarde stelt voor lidmaatschap. Zowel voor Kosovo als voor Servië, maar Servië is een stuk verder op dat pad, dus die zullen echt de kar moeten trekken. Ze hebben nu de Europese Unie beloofd van ja, we gaan er alles aan doen om van deze verkiezingen succes te maken. En dat moeten ze dan natuurlijk ook wel kunnen waarmaken, anders dan komen er straks weer kink in de kabel bij die toetreding. Als het goed is mag Servië nu volgend jaar gaan onderhandelen, daar ziet het ook wel naar uit, maar ze zullen iedere keer en iedere stap in dit proces in Kosovo wel weer hun best moeten blijven doen om mensen over de streep te halen, samen te werken met de Kosovaarse regering. Ja, en hoe gaat dat nu verder? We hebben nu een, een uitslag uh, en, en nu, die gesprekken gaan verder? Uh, ja, die gesprekken gaan volop verder. We hebben nu dus in ieder geval, uh, de uitslag komt straks, maar we hebben een geslaagde stembusgang. dus wie er ook wint, we gaan een burgemeester krijgen in deze Servische stad in Kosovo. En dat betekent dat zij nu Binnen de Kosovaarse staat, waar heel erg aan gehecht wordt, natuurlijk, in Kosovo en ook in Brussel. Binnen die Kosovaarse staat kunnen zij een autonome Servische eenheid gaan vormen. En dat zou het begin moeten zijn van. Ja, toch een integratie van Kosovo als land. Weliswaar met heel verschillende etniciteiten... en met flinke autonomie voor die etniciteiten. Maar toch binnen die paraplu van Kosovo. En daar is iedereen heel vaak gelegen. Dat proces dat gaat nu um, stap voor stap verder. Dat zal ook nog jaren duren. En dat betekent dat Kosovo en Servië... weer naar de volgende stappen kunnen gaan kijken... in die langzame toenadering. Dankjewel, Joost. Joost van Egmond was dat. Nou, Jan van de Putten is binnen. Dan kan de ster beginnen.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 Het is precies half acht, dus tijd voor Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste tussenstand van de nationale hulpactie... voor de slachtoffers van de orkaan Hayan in de Filipijnen... is bijna 8 miljoen euro. De samenwerkende hulporganisaties, de publieke omroep, RTL en SBS... proberen vandaag zoveel mogelijk geld op te halen voor de slachtoffers. In het middenwesten van de Verenigde Staten hebben zware tornado's en hevige onweersbuien flinke schade aangericht. Zeker vijf mensen kwamen op het leven en gevreesd wordt dat enkele honderden mensen gewond zijn. Sommige slachtoffers zitten vast in ingestorte huizen of gebouwen. De precieze omvang van de schade is nog onduidelijk omdat veel wegen versperd zijn. en In sommige gebieden is de stroom uitgevallen waardoor communicatie moeilijk is.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 En de eerste president, Michael Higgins, wordt het eerste Ierse staatshoofd... dat een bezoek brengt aan Groot-Brittannië. De president en zijn vrouw logeren in april drie dagen op Windsor Castle. Na de afscheiding van Ierland in 1921... was de verhouding tussen beide landen lang gespannen. In 2011 bracht koningin Elisabeth als eerste Britse monarch... een bezoek aan de Ierse Republiek. En dat zijn de hoofdpunten. Marco Verhoef zit bij Weerplaza. Marco, het is grijs en nevelig... Uh, ja Bert, daar kunnen we inderdaad kort over zijn. Het is een beetje saai weer voor meteorologen. We moeten zoeken naar de uitzonderingen. Nou, laat de uitzondering dan een druppeltje motregen zijn... in het <laughs> uiterste noorden van het land. Toe maar maar die, neerslag trekt, ja, die neerslag trekt ook nog eens weg... en dan is het overal hetzelfde laken en pak. Ja, het is dus grijs, nevelig en uh, af en toe nog een beetje zon. Ja, heel misschien in de loop van de middag in het zuidoosten en oosten van het land. Maar verder heb ik er toch een hard hoofd in. Het is wel heel rustig, want de waaien doet het niet of nauwelijks. Veel meer dan een windkracht 4 ergens in de kustgebieden komen we sowieso niet. En in het binnenland staat nog minder wind. En daarbij temperaturen van zo'n 5 graden in het zuidoosten en oosten. Oplopend naar 7 of 8 langs de westkust. En daar moeten we het vandaag mee doen. We doen het ermee. Marco, dankjewel. je wel. Helene Geest, met wat voor soort files moeten we het vandaag doen? Met uh, vooral files in de buurt van Rotterdam, zoals eigenlijk uh, gewoonlijk op maandagochtend. Uh, wel wat extra vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knopen Zonzeel en de randweg Dordrecht, 7 kilometer door een ongelukte linker rijstrook is daar dicht. Op de A17 loopt het daardoor ook vast, van Roosendaal naar Dordrecht... voor knooppunt Klaverpolder ook 3 kilometer. Verder een file die opvalt, dat is die op de A27 van Breda naar Utrecht... tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 8 kilometer. Heeft te maken met een kettingbotsing. De linkerrijstrook is bij Lexmond dicht, die kan wel ieder moment weer open gaan, Maar het is toch nog maar beter om om te rijden als je richting Utrecht moet. Dat kan het beste via de A15 en de A2. Veel aandacht in deze uitzending voor de Filipijnen. Zo gaan we straks praten met artsen zonder grenzen. Want die sturen vandaag opnieuw een vliegtuig met hulpgoederen naar de Filipijnen. Pas. Die van de uh, jalala repareert. Balala balala vervangt, toch? Klopt, meneer. Nou, mooi. Ik heb namelijk een ster ja. uh, in mijn ruit... Dat kunnen we voor u repareren, geen probleem. Waar zit de barst? Uh, aan de voorkant, natuurlijk. Uh, en ik zag dat jullie gewoon bij mij thuis komen? Ja, of op uw werk, waar u maar wilt. Ah, mag mooi. Mag ik vragen om waarvan merk en type het gaat? Dat mag u zeker. Ik heb een Apple. Ja? iPhone 5. En uh, Jalala Vervangt uh, nee. is een uh, vervangend toestel. Ja. Dat zou oud top zijn. Kan ik gewoon blijven bellen. Ja, maar daar is een telefoon. Ja? Uh, wij doen alleen een auto eruit, hè? Oh. Misschien dat u even langs de telefoonwinkel kan gaan. Barst. Dat kunnen we voor u repareren. Ik, ik weet probleem. genoeg. Bedankt. Dag. Alleen bij Vodafone Red. Gratis een vervangend toestel als je telefoon gerepareerd wordt. Inclusief ophalen en brengen bij jou thuis, je werk of waar je maar wilt. Vodafone. Power to you.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 Den Haag probeert weer een akkoord te maken. Deze keer gaan ze praten over de pensioenen. Aan tafel zitten het kabinet, de coalitiepartijen, VVD en Partij van de Arbeid... en vijf oppositiepartijen. Politiek redacteur Joost Vullings aan de lijn. Joost, goedemorgen. Joost, waarom opnieuw een akkoord? Ja, het pensioenplan van het kabinet is zodanig gekraagd in de Eerste Kamer... dat men inziet dat men zonder afspraken met de oppositie... dat het gewoon niet gaat lukken. In de huidige vorm zal het voorstel nooit door de Eerste Kamer komen. Dus wordt er wordt nu gewerkt aan een, een nieuw voorstel. Het gaat om een belangrijk plan voor het kabinet. Moet het in totaal 3 miljard euro opleveren voor de schatkist. Dus het is wel van groot belang dat er een akkoord komt. Ja, en waar gaat dat dan over, behalve over die 3 miljard? En nou ja, kijk, het draait uiteindelijk allemaal om de fiscale regels ten aanzien van ons pensioen. Nou, het kabinet wil die regels voor ons allemaal iets minder gunstig maken. Zodat, en op die manier komt het kabinet dan aan 3 miljard euro per jaar. Ja, en wat betekent dat voor jou en mij als jij en ik ooit met pensioen gaan? Uh, ja, voor sommige mensen is dat wat eerder dan voor anderen, Bert. Dank ja, Alsjeblieft. Nou, kijk, uiteindelijk gaat het erom dat je wat minder pensioenpremie uh, uh, per maand mag opbouwen. Belastingvrij, daar gaat het om. Je mag zoveel opbouwen als je zelf wil. Maar goed, uh, daar wordt geen belasting over geheven. En dat percentage wil het kabinet verlagen. Nu is het nog procent per maand wat je belastingvrij mag sparen van je bruto salaris. En het kabinet wil dat verlagen naar 1,75%. Maar daar is ook wel discussie over. Hoor. De oppositiepartijen vinden dat veel te laag. Ze zijn toch bang dat mensen te weinig pensioen opbouwen. Ondanks dat we langer gaan doorwerken. Uh, maar het probleem is wel dat als we in deze onderhandelingen... het opbouwpercentage weer gaan verhogen... Ja, dan gaat de schatkist wel geld mislopen... en dan moet het geld weer ergens anders gevonden worden. Dan moet er ergens anders bezuinigd worden. Ja, dat is dus een beetje de discussie van... ze willen het wel aanpassen, maar ze moeten ook dat geld binnenslepen. Ja, ja kijk, de, het plan van het kabinet. Niemand is er principieel tegen. Maar de, de, de, de scherpe randjes moeten er vanaf. Maar ja, die scherpe randjes, dat zijn wel randjes... die voor de schatkist geld opleveren. Ja, en, en als je dat dus anders maakt... dan moet je het geld ergens anders in te vinden. Ja. Is het mogelijk dat er deze week een akkoord uh, wor wordt gesloten? Ik bedoel, zitten ze al dicht bij elkaar? Nou, ze hebben tot op heden zijn al twee weken bezig... hebben ze vooral de, de, de opties verkend. Wat is er allemaal mogelijk? En er komt ook bij pensioenen een hele hoop techniek bij kijken. Het is altijd zeer ingewikkeld. Maar er ligt nog geen bod van het kabinet op tafel. Er uh, moet nog wel wat, uh, dus wel nog wat werk verzet worden. Uh, er is wel een praktisch bezwaar. En nu zitten nog alle pensioenwoordvoerders met elkaar te onderhandelen... Maar als ze klaar zijn, of bijna klaar zijn, dan nemen de fractievoorzitters het over. En dan is er wellicht de wens dat premier Rutte er ook bij is om het karwei af te maken. Maar premier Rutte zit deze week in Indonesië. Dus u weet dat ze deze week een heel eind komen. Maar pas de handtekeningen zetten volgende week als premier Rutte weer aanwezig is. Ja, is het dan ook niet logisch überhaupt dat uh, werkgevers, werknemers en misschien ook wel pensioenfondsen... dat ze daar ook mee praten? Want die hebben er toch ook mee te maken? Ja, zeker. reken bij dat dat minister Asje van Sociale Zaken dat hij contact houdt met de sociale partners, want. In het bekende sociaal akkoord staan ook afspraken over pensioen. Dus ze kunnen in Den Haag, de politiek, kan niet alles afspreken zonder te overleggen met de polder. Want ja, anders krijg je ruzie met de polder en dat willen ze ook weer niet. Ja, en dan zitten de vijf partijen aan tafel. Zo begon het vorige akkoord ook. Hè. Dan zit CDA en GroenLinks zitten ook nog aan tafel naast D66, ChristenUnie en de SGP. Denk je dat het hetzelfde recept wordt? Dat eerst het CDA afvalt en dan GroenLinks? Dat zou best kunnen. Alleen die afvalrace toen met het herfstakkoord... die ging een stuk sneller. Nu zitten ze allemaal nog aan tafel. Maar goed, nu komt ook wel de, de echte fase. Tot op heden zaten ze er allemaal constructief in. Je, je kent dat jargon wel, Bert. Ja. Maar goed, nu, moet, nu moeten ze echt gaan onderhandelen. Nu moeten ze echt besluiten gaan nemen. Dus het zou heel goed kunnen... dat er deze, partij, deze week dus één of twee partijen gaan afvallen. En dan zou dat inderdaad best kunnen zijn... ligt het voor de hand dat als er partijen afvallen... dat het dan gaat om CDA en GroenLinks. Maar goed, tot op heden zitten ze gewoon allemaal aan tafel en doen ze allemaal uh, goed mee. Maar het is, het is wel één verschil met het herfstakkoord. Dat was natuurlijk heel erg spannend. Nu gaat het maar om één voorstel. Dat maakt het in ieder geval een stuk gemakkelijker allemaal. En alle partijen die aan tafel zitten... hebben geen, geen principiële bezwaren tegen het voorstel van het kabinet. Dus uh, met wie dit, het akkoord er komt, weet ik niet. Maar dat er een akkoord komt, dat is wel zeker. Ja, goed. Het gaat om 3 miljard. Uh, en mag ik ook met zo'n leuke cliché afsluiten? Ze moeten misschien wel deze week met hun water voor de dokter komen. Dankjewel, Joost. Joost Vullings was dat. Gaan we naar de sport met Philip Koken. Philip, uh, het schaatsen om te beginnen maar eventjes. Uh, heel veel records afgelopen weekend bij die wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de Olympische Spelen. Maar uh, zijn de schaatsers niet bang dat ze te vroeg in vorm zijn? Nou, dat denk ik niet. Ze hebben wel eens eerder, tenminste zeker de ouderen... wat de Olympische seizoenen meegemaakt. Dus uh, ze weten wel dat ze erg scherp moeten zijn, ook in het begin van het seizoen... om zich überhaupt al te kunnen kwalificeren voor die Olympische Spelen. Want de concurrentie is groot. Voor de buitenlanders geldt dat iets minder dan voor de Nederlandse schaatsers. Maar goed, uh, ja, de, ze zijn nu al inderdaad heel erg vroeg in vorm. En vooral uh, ja, die tijden op de 500 meter bij de vrouwen, die gaan echt met tienden naar beneden. Als het om al het wereldrecord gaat, die Xiang Wai 36, 36. Dat is een mannentijd, dat is geweldig. Ja, precies, ik kan de tijden nog herinneren dat ze in de 40 seconden schaatsen. Maar goed, um, dan zie je, wat ook leuk is, is dat er toch wel een soort eerzucht is. Hè? Als je je nationale record kwijt bent, dan wil je dat zo snel mogelijk terug. Ik denk dat je op iedereen Wust doelt. Ja, die... ja inderdaad. Ja, ja, die was getergd. Die werd vorige week verslagen door Lotte van Beek in Calgary. Die bracht toen, Lotte van Beek bracht het Nederlands record op 1,1336. En Wust, ja, die, die wilde echt, die gaf ook alles. In tegenstelling tot Sven Kamer, waarbij het idee heeft van, nou, die kan nog wel harder als hij echt wil. Maar iedereen Wust gaf echt alles en kwam tot 1,1333. Een nieuw Nederlands record op de 1000 meter. Daarmee werd ze overigens maar derde. Want er werd ja. wel een nieuw wereldrecord gereden door een Amerikaanse Brittany Bowe. 1:12:58 12, ze haalde zijn tiende af van het wereldrecord. Dat is het schaatsen. Ik wil het ook nog eventjes met jou hebben over het voetbal. Uh, ja. Want we spelen oefenwedstrijden. Het gaat nergens om, maar we spelen wel. Louis van Gaal heeft een uh, nieuwe speler naar het Nederlands elftal gehaald. Uh, Patrick van Anhold van, uh, van Vitesse. Uh, is dat een logische keuze? Ja, dat denk ik wel. En Het werd ook eens een keertje tijd dat hij erbij kwam. Natuurlijk profiteert hij van het feit dat uh, Vitesse het zo goed doet. Zijn club is momenteel koploper. En soms is er dan wel eens een blessure nodig van andere spelers... om je carrière een lift te geven. In dit geval uh, van uh, Jetro Willems en uh, Bruno martens die Linksbenige verdedigers die nu geblesseerd zijn. Vandaar dat hij erbij mag komen. Maar ja, ik zal hem maar een beetje in de gaten houden... morgenavond als het Nederlands team gaat spelen tegen Colombia. We houden hem in de gaten... Nee, Belangrijk ja. hoeveel wedstrijd <laughs> tegen Colombia. Philip, <laughs> dank je wel. De ramp in de Filipijnen. dat is het volgende bericht wat ik voor u heb. Levert behalve een hoop en linden ook handel op. Zo halen kinderen vanuit het puin allerlei bruikbare spullen... die ze vervolgens kunnen verkopen. Maar de kinderen treffen in de ravage ook minder prettige dingen aan. Verslaggever Roel Pauw ging met een aantal van de kinderen op pad. Een jongetje van negen en een jongetje van tien lopen met uh, drie stenen te slepen... die ze op een soort steekwaagje hebben geshout. Hebben ze gevonden in de ravage... die is aangericht door de vloedgolf... die over dit deel van Tacloban is gegaan. Alles, echt alles is hier kapot. Maar desondanks hebben deze jongetjes... er nog iets bruikbaars in gevonden. Hij wijst welke kant we op moeten. Een modderig paadje tussen de puinhopen door... Hij legt de steen bij nog een paar andere die hij blijkbaar ook al gevonden heeft. Did you find these as well? Deze blokken gaan ze weer verkopen. Vijf pesos voor één bouwblok. Zijn er ook nog andere dingen die je zou kunnen verzamelen en verkopen? Keukengerij. Plastic. Wat levert dat op dan? 1 kilo, pesos. kilo plastic voor vijf pesos. Het is ook wel een beetje gevaarlijk misschien. Wil ik Nee, hij is goed nee. Maar ja, ze lopen hier op slippertjes op zijn best. Eén, de jongste van het stel, loopt zelfs op blote voeten. Je kunt zomaar in iets scherp stappen. Yes. Is dat al gebeurd? Ja? Oh ja, één jongetje heeft een snee in zijn voet. Van Niels. Spijkers. Ja. Het jongetje met de snee in zijn voet heeft ook zijn vinger bezeerd. En um, hebben jullie ook al dingen gevonden... Nou ja, die misschien niet zo prettig waren. Ja? Heb jij een dood iemand gevonden? Wat deed je toen? Ja. I, I run. Ja? But the smell is not goed. good. Het stinkt verschrikkelijk. Ik ben uh, gauw weggegaan. Epidemie. Ja, en je moet ook nog uitkijken voor ziekte. Hebben jullie zelf ook iemand verloren? My grandmother. Mijn grandmother en this familie. family six dead yeah. with baby. Haar eigen oma en de familie die hier woonde, zes mensen, daaronder een babytje. Hoe voel je je nou? Sad. Verdrietig natuurlijk. Maar kun je er met iemand over praten? Yes. Ja? Met mijn mother. mijn yeah. My sister, brother. mijn neighbor. Ja. Yeah. Yeah. Ja, kan er wel over praten met mijn moeder, met mijn zus, mijn moeder buren. Helpt dat? Yes. To talk about what happened? Yes. Ja. Yeah. Reportage was dat van Roel Pauw. We praten zo verder over de Filipijnen met artsen zonder grenzen. Maar eerst even naar Helene de Geest, de ochtendspits. Qua kilometers een hele gewone ochtendspits... maar er zijn wel opvallend veel ongelukken gebeurd. Zojuist ook weer eentje op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Eembrugge. Daar is een rijstrook dicht en daarachter staat 4 kilometer. En op de A6 gebeurde ook niet zo lang geleden een ongeluk van Lelystad naar Muiden. Tussen Almierenstad en de Hollandsbrug staat daardoor 6 kilometer. Ook daar is een rijstrook dicht. En veel vertraging op de A12 van Utrecht naar Den Haag... tussen Woerden en Zevenhuizen, 13 kilometer, ook door een ongeluk. Daar is de rechterrijstrook dicht. Artsen zonder grens, ik zei het net al. Laat vandaag weer een vliegtuig met hulpgoederen vertrekken naar de Filipijnen. Katrien Koppens is directeur Nederland van Artsen zonder Grenzen. Nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor hulpgoederen gaan er mee met het vliegtuig? Nou, wat wij sturen is medische kits, uh, basale hygiëne kits, dat zijn uh, tandenborstels, uh, zeep... Dat soort dingen, tenten en dekens. Ja. En die spullen, want dat is altijd de vraag uh, in Nederland... komen die ook op de goede plek aan? Nou, ik denk dat ze op de goede plekken aankomen. Het probleem is dat het wat langer duurt dan we graag zouden zien. Dus op dit moment hebben we al een aantal, een stuk of vijf... vliegtuigen van 800 grenzen wereldwijd ter plekke. Via verschillende vertrekpunten Brussel, Parijs, Dubai... Daarvan is het meeste nu echt op de plaats van bestemming. En de plaats van bestemming is dat het vliegveld? Of is dat echt uh, de plaats van bestemming waar de orkaan heeft huisgehouden? Ja, nou, het meeste daarvan is echt zeg maar, op dit moment op de plaats van bestemming. En dat is voor ons dan op dit moment Cebu van waaruit we dit verder brengen... naar eigenlijk de drie grote eilanden die... Uh door de vulkaan geraakt zijn de dus Samar, Leid, uh, en Panay. Ja, want dat is, begrijp ik, een groot probleem... om het verder te brengen, omdat er uh, niet voldoende vrachtwagens zijn... en als ze er al zijn, uh, het lastig is om langs de wegen te gaan... en de vrachtwagenchauffeurs ook af en toe angst hebben... dat ze overvallen worden. Ja, nee, dus, dus wat wij ook echt, echt proberen... vanaf het begin, hè, toen we dat dus sinds vorige week waren... zijn we eigenlijk meteen op zoek gegaan naar allerlei uh, vervoermiddelen. Dus uh, bijvoorbeeld grote boten gehuurd die normaal voor duiktrips uh, gebruikt worden. Uh, kleinere boten, vrachtwagens. En daarnaast wat we nu zien is ook het tekort aan brandstof. Dat is ook een groot probleem. Het word, wordt ook een steeds groter probleem dat het zo'n enorme vraag is. Beyond en de zeg maar veel meer dan wat er normaal gebruikt wordt. Dus bijvoorbeeld als wij nu naar eilanden gaan... sturen we ook vaak eerst een boot met duizenden jerrycans benzine om zo ook zeg maar met lokale vervoerders en boten spullen verder te kunnen brengen. Dat zijn de, de hulpgoederen en de artsen zijn die ter plekke en lukt het hun om de slachtoffers te helpen? Ja, we hebben op dit moment uh, 100, iets meer 137 internationale staf ter plekke en dat zijn uh, artsen, verpleegkundigen, uh, logistiekers en logistiekers zijn uh, mensen die nu vooral de, ...de ingestorte ziekenhuisjes en hulpposten proberen een beetje op te kalifateren. En daarnaast hebben we ook een aantal psychologen... ...omdat mensen natuurlijk verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Dus in heel veel hulpposten proberen we naast het, uh, het verhelpen van op dit moment vooral wonden... ...open wonden die vaak geïnfecteerd zijn... Ook mensen wat uh, psychosociale hulp te bieden. Oh, goed, dat uh, is, is het hulpgedeelte. Vandaag een grote actie in, uh, in Nederland van de SHO... de samenwerkende hulporganisaties. Artsen Zonder Grenzen is daar een aantal jaar geleden, wat zeg je, in 2006 volgens mij al, ja. uh, al uitgestapt. Nog steeds geen spijt? Nee, nou oké, waarom we uitgestapt zijn was, was na de tsunami. En toen bleek eigenlijk voor ons dat zo'n groot verband. Met clubs die echt met hun, zeg maar, hun hele eigen sterke punten en hun mandaat daarin zitten. Maakten het voor ons heel lastig om achteraf op een goede manier verantwoording af te kunnen leggen. Voor de enorme geldbedragen die, uh, die opgehaald zijn. En ook de afgelopen jaren is het voor ons heel belangrijk geweest om echt zelf te kunnen bepalen. Wanneer gaan we naar, uh, naar randgebieden? Dat we daar geen enkele afhankelijkheid met SAO voor hebben. En ook de... De, de hulpvraag aan het Nederlands publiek stemmen wij graag zelf af op wat we ter plekke zien. En ook denken hoeveel geld we daarvoor nodig hebben. Ja, maar ja, aan de andere kant, de SHO legt ook verantwoording af. Die hebben van de jaarverslagen. en dat laten ze ook elke keer controleren. Ja, zeker. Wat, wat het lastige voor ons. Hè. En ik denk, iedereen moet er echt zijn eigen verantwoordelijkheid en keus inmaken. Wij zijn echt maar een korte termijn hulporganisatie. Dus voor ons wordt het heel moeilijk als gelden van de SHO over langere termijn jaren gebruikt gaan worden. Dat is niet slecht. Ik denk dat het goed is, hè. Dat er ook met geld van de SHO na tijden scholen gebouwd worden, et cetera. Maar voor ons is het prettig en belangrijk om, om op die, die korte termijn ...hulpt en daar ook zicht op te kunnen houden. En de eigen onafhankelijkheid en de eigen ja. verantwoording af te leggen. Mevrouw ja, Koppels, precies. ik dank u wel voor het gesprek. Oké, okay, graag gedaan. Dag. Het klinkt als Mark Knopfler. What it is.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 Mark Knopfler was dat what it is. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Christian Bonenbaker is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Er is weinig aandacht in de kranten voor de inzamelingsactie voor Giro 555. Sterker nog, het nieuws uit de Filipijnen haalt de meeste voorpagina's niet meer. Behalve dan die van de Telegraaf. Daar zien we een foto van een Amerikaanse marinehelikopter die aan het landen is. Ondertussen rennen tientallen slachtoffers aan de ramp naar de helikopter toe. Hulpgoederen komen maar mondjesmaat aan in het getroffen gebied. Vrachtwagens stranden voor veerponten. En de wegen zijn nog steeds moeilijk begaanbaar. De Washington Post grijpt de, de Amsterdamse intocht van Sinterklaas aan... voor een uitlegartikel over de Zwarte Piet-discussie in Nederland... met een uitgebreide fotoreportage. En ook Al Jazeera heeft een reportage gemaakt tijdens de intocht. U hoort de verslag even over Zwarte Piet. Meet Black Pete. He's the face of Sinterklaas. The Dutch holiday that precedes Christmas. Every year children across this country paint their faces black to look like him. They have done sinds the 1820s. In het verslag zijn voor en tegenstanders van Zwarte Piet te zien en te horen. Een verslaggever van de Nederlandse volkskrant was dit jaar embedded als Zwarte Piet. Het was niet makkelijk om toestemming te krijgen, maar een volkskrant Piet liep mee bij de Amsterdamse intocht. Instructies: niet met een accent praten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 En weer even terug naar Sinterklaas. Uh, Sinterklaas moet oppassen, schrijft het AD. Hij wordt beduveld door winkels als Intertoys, Weekamp en Blokker. De Consumentenbond deed onderzoek naar 75 prijzen van populair speelgoed. En wat blijkt, speelgoed dat nu zogenaamd in de aanbieding is... was een paar maanden geleden nog een stuk goedkoper. Ze kost een lego-trein bij Intertoys nu maar 114,99 euro... in plaats van 124,99 Maar diezelfde trein kostte in juli nog maar 99,99 euro. ,99. Ja, de Consumentenbond, toen straks ook al hier op deze zender. Een slimme belastingtruc, daar schrijft de Telegraaf over. Raad van State heeft geoordeeld dat de constructie... die ouders hebben bedacht om wel kinderopvangtoeslag te krijgen... maar niet te betalen voor kinderopvang, dat die truc legaal is. De zaak begon met een vader uit Oestgeest... die zijn schoonouders inzette voor opvang van zijn kinderen. En die schoonouders stonden ingeschreven bij een gastouderopvangbureau. De man betaalde zijn bedrag voor de opvang... maar de schoonouders gaven dat geld via een schenking weer terug... En dat mag dus volgens de Raad van State. En dan Kees Kist, voetballer bij Heerenveen, bij AZ en bij Paris Saint-Germain PSG. Hij won als voetballer twee keer de zilveren en één keer de gouden schoen. Stervoetballers van nu hoeven nooit meer te werken na een voetbalcarrière. Maar Kist, hij moest weer aan het werk. Tegenwoordig staat hij met schoenen op de markt. In de volksrand zegt hij daarover, de cirkel is rond hè. Straks in het randgebied op de Filipijnen is een schreeuwend tekort aan golfplaten.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 Manu Tan. Wil jij Gisline helpen met deze vacature? Bekijk dan nu haar filmpje op overtoom.nl slash changemanager... en doe het bijzonder uitdagende assessment. Het nieuwe Overtoom is Manu Tan. Ontvang nu met de, bonnet de Praxisfolder tot 30% korting op de vierkante potlak van Histor. Waar denkt u aan bij de Peugeot 508 Hybrid voor met 200 pk? Wij dachten meer aan...